8 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Amerika en Rusland praten vandaag in Geneve verder over Syrië. Een zorginstelling betaalt interimmanager bijna een ton voor een maand werk... en Woody Allen krijgt een ere onderscheiding voor zijn hele oeuvre. De onderhandelingen in Geneve tussen de ministers van Buitenlandse Zaken... van de VS en Rusland over de kwestie Syrië gaan vandaag verder...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 Rusland wil dat niet en zal een dergelijke resolutie in de VN-veiligheidsraad met een veto blokkeren. Zorginstelling Humanitas DMH heeft een interimbestuurder voor een maand werkruim 95.000 euro betaald. Een assistente die door hem was meegenomen kreeg 35.000 euro. Dat blijkt uit declaraties die de Volkskrant in bezit heeft gekregen via Publix. Het is de eerste onthulling via dit systeem dat 15 media hebben opgezet voor anonieme klokkenluiders. Humanitas DMH geeft zorg en begeleiding aan 24.000 mensen met een verstandelijke beperking. De Raad van Toezicht stelde in de zomer de consultant Raymond Nicodem aan als interim bestuurder. Nicodem zegt dat hij zijn tarief ruimschoots heeft terugverdiend, omdat hij al 1 miljoen euro aan overbodige kosten heeft weggesneden. De Raad van Toezicht noemt de beloning van Nicodem een privéaangelegenheid, waarover aan de krant geen verantwoording hoeft te worden afgelegd.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 De PVV wil dat de accijns en de BTW in Nederland... structureel een procent lager liggen dan in België en Duitsland. PVV-leider Wilders zegt in De Telegraaf... dat de lastenverzwaringen van het kabinet Rutte Nederland kapot maken. De accijns- en BTW-maatregel moet in de toekomst voorkomen... dat mensen massaal gaan tanken in België en boodschappen doen in Duitsland. Al dus Wilders die vandaag een eigen pamflet... met alternatieve plannen voor Nederland presenteert. Daarin herhaalt Wilders zijn pleidooi voor miljardenbezuinigingen... op subsidies, ontwikkelingshulp en de Europese Unie.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 Het weer bewolkt met nevel, met op veel plaatsen regen. Pas later vandaag klaart het in het westen een beetje op. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Morgen wat langer droog, met eerst een beetje zon. En later opnieuw regen. Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig? Geef een nationale dinercheck van VVV. Het lekkerste kerstpakket van Nederland. Valt altijd in de smaak met meer dan 2000 aangesloten restaurants. En is onbeperkt geldig.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is zaterdag 14 september. CDA-leider Buma wil de overheid op de nullijn. De overheid wordt nog ieder jaar groter. Aan het eind van deze kabinetsperiode geeft de overheid ieder jaar 23 miljard meer uit dan aan het begin. Verder aandacht voor vijf jaar na de val van de Lehman Brothers Bank. En vandaag begint in Zuid-Holland een hele speciale competitie: een autistenvoetbalcompetitie. MUZIEK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 Maar via de achterdeur betaalt die burger het gewoon weer terug. U geeft dus toe dat als u zegt van nou, we zetten de overheid op de nullijn, dat dat gewoon voor heel veel mensen betekent dat ze geen salarisverhoging krijgen. Dat betekent absoluut dat je, als je bij de overheid werkt en de overheid dus meer dan 3% tekort heeft, dat je bruto salaris niet omhoog gaat. Simon Buma, de fractievoorzitter van het CDA. Corrie van Brenk nu aan de lijn, de voorzitter van Abva Kabo FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Als u dit hoort, wat denkt u dan? Nou, het proefballon van het CDA moet gauw doorgeprikt worden, denk ik dan. Ja, waarom moet hij doorgeprikt worden? Want hij heeft er een hele redenatie bij, hè? Ja, dat klopt. Um, vandaag hebben wij als Advocabel FNV een dag van de zorg. Wij vertegenwoordigen heel veel mensen in de zorg, mensen in de overheid. En we gaan vandaag met 700 mensen praten en overleggen over kwaliteit van hun werk en de inzet van de CAO. En hoe moet ik nou vandaag aan de thuiszorgwerkers, waar veel mensen al van 12 euro naar 9 euro terug zijn gegaan door overheidsbeleid... doordat de thuiszorg naar de gemeentes zijn overgeheveld... en dat alles om hun heen duurder wordt... Dat ze een kans lopen om tot 2017 er niets bij te krijgen. Ja, maar daar heeft hij een redenatie bij. Hij zegt van dat alles om je heen duurder wordt. Daar moet juist een eind, eind aan komen. Die accijns op bier, de, de, de, de benzine en zo. en de benzinediesel aan de pomp. moet ook allemaal goedkoper worden. En dan kan je wel de nullijn invoeren. Nou, als je praat over de nullijn. dan moeten we wel beseffen dat.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 Twee landen om ons heen juist investeren, goede loonsverhogingen toepassen, waardoor economie gestimuleerd wordt en de belastinginkomsten groeien. Die uh, weg zouden we op moeten gaan en we moeten het niet zo. met dit land kapot te bezuinigen. Het is niet zo dat u zegt van laat het allemaal maar uh, oplopen. Het uh, tekort, je moet het op een andere manier doen. Dat zegt, zegt u eigenlijk? Zeker weten. Ja, wij denken juist dat door investering juist van de overheid, de overheid die op dit moment voor heel weinig geld ...kan lenen, juist zij zouden moeten investeren... ...want hoe meer mensen aan het werk... ...hoe minder uitkeringen we moeten betalen... ...hoe meer belastinginkomsten we, komen, we krijgen... ...het zou juist de andere kant op moeten zijn... ...en we moeten inderdaad niet terug naar vroeger... Ik vind juist dat CDA zou om zich heen had moeten kijken en moeten zien hoe het in Duitsland gaat. Dat daar juist de nullijn helemaal weg is. Dat daar juist een hele stevige loonsverhoging ook van de ambtenaren is gekomen. Ja. En je ziet dat dat land er veel beter voor staat. Noemen we dit een Prinsjesdag proefballon? Uh, wat mij betreft wel, en wat mij betreft is die nu al verschrompeld. Mevrouw Van Breng, ik dank u vriendelijk voor uw uh, reactie. Graag We gaan verder praten over de politiek, want behalve Buma van het CDA... laat ook Geert Wilders van de PVV van zich horen. In een interview in De Telegraaf pleit hij voor lagere accijnzen op brandstof. En hij valt premier Rutte aan. Margreet Boer, uh, Margreet, uh, dit kop over het verhaal is Wilders vol in de aanval... maar het is vooral een harde uithanne de premier. Ja, dat is het. Maar goed, nou is Wilders ook nooit van de omvloerste woorden. Hè? Ook niet uh, richting de premier. Dus in die zin is het ook echt wel Wilders wat we hier lezen. Um, en dan heeft hij het over Rutte als een politieke autist. Uh, hij noemt hem zo omdat Wilders vindt dat hij alle waarschuwingen in de wind slaat. Hè? Van mensen die zeggen dat hij zijn beleid moet aanpassen, uh, moet wijzigen. En hij zegt ook onder Rutte is Nederland naar de haaien aan het gaan. Dus ja, daarmee kun je zeggen, hij maakt de aanval inderdaad wel erg persoonlijk. Aan de andere kant is het ook wel zijn stijl. Hè? Denk maar ook ook als deze twee in debat zijn, een paar jaar geleden... Rutte en Wilders over Doe eens normaal. Je ziet dat deze twee politici toch altijd op een persoonlijke manier bijna debatteren. En Wilders maakt het nu in de krant ook echt ja, een persoonlijke aanval op de premier. Water en vuur, zeggen we dan wel eens. Ja. Magrete, Wilders die, hij presenteert overigens later vandaag een, een programma... maar vandaag al in de Telegraaf. Hij pleit voor btw en accijnsverlagingen. Wat wil hij? Ja, hij wil dus dat de benzineprijzen hier in uh, Nederland 1% lager liggen dan aan de grensstreek. Uh, Nederland heeft een behoorlijk hoge uh, benzineprijzen uh, vergeleken met uh, België en Duitsland. En hij zegt, nou ja, de mensen gaan anders massaal naar België en Duitsland. Dus wij moeten daar een procent onder gaan zitten. Nou is dat ook weer niet echt een nieuw idee van hem. Want bij de PVV roepen ze al heel lang dat de accijns naar beneden moeten. Hij geeft er dan nu een percentage aan, 1% lager dan de grensstreek. Maar in het voorjaar heeft Wilders een, uh, een 10-puntenplan gepresenteerd... En daarin stond ook dat hij voor accijnsverlaging is. En toen stelde hij ook voor om de maand juni, dacht ik, btw vrij te maken. Uh, dus uh, hij heeft altijd wel iets met accijns en btw. Het is natuurlijk een hele makkelijke manier om geld uh, bij de burger uh, weer in de portemonnee te krijgen. Maar goed, uh, net als in dat tienpuntenplan ook nu, je kunt uh, daarvoor zijn. Maar dan moet er aan de andere kant natuurlijk wel ergens geld binnenkomen. Want dat begrotingstekort uh, wat we hebben, dat, ja, daar moet wat aan gedaan worden. En dan komt uh, Wilders ook weer met uh, zijn plan, zoals hij dat al eigenlijk jaren zegt: geen geld naar ontwikkelingssamenwerking en ook geen subsidies meer richting de Europese Unie. Ja. En uh, nou ja, dat is dus het bekende verhaal van Wilders. En hij zegt er meteen bij: Ik zal Rutte en zijn kabinetsplannen op geen enkele manier steunen. Dus uh, nou ja, dan heeft hij zijn punt gemaakt. Hè? Ja, nou, hij heeft iedereen is bijna zijn punt gemaakt. Gisteren D66, groot interview, vandaag het CDA en de PVV. Wie missen we nog? Nou ja, uh, we missen nog, uh, moet ik even snel denken... Ja. we missen we nog de ChristenUnie, GroenLinks. Uh. Maar goed, belangrijke partijen heb je gehad. Hè? CDA ja. vandaag en D66. En dat zijn op dit moment uh, wel de partijen... Precies. waar het kabinet toch veel naar kijkt. En natuurlijk ook nog naar GroenLinks. Die zullen vast nog komen ook met hun, uh, hun uh, plannen. En je merkt, ja, dinsdag is het Prinsjesdag. Dan komt het kabinet zelf naar buiten met hun ideeën. En nu willen de andere partijen ook laten zien... waar, ja, waar zij staan. eigenlijk aan denken. Uh, Wilders heeft bijvoorbeeld ook al een D66 demonstratie aangekondigd he, voor volgende week zaterdag. Dus ja, dit zijn allemaal flinke opwarmers voor de komende week... als het politieke debat echt gaat losbarsten. Dankjewel, Margreet Boer vanuit Den Haag. Um, over een week zijn er in Duitsland verkiezingen. Het gaat in de campagne natuurlijk veel over de economie. Maar één aspect dat krijgt nauwelijks aandacht Dat is de toenemende armoede. Want terwijl de Duitse economie blijft groeien, is er ook een steeds grotere groep die niet in de welvaart deelt. Correspondent Wouter Meijer ging naar een wijk in Berlijn. waar meer dan de helft van de gezinnen van een uitkering leeft. Het is spitsuur in de Arsje, de Ark. Een opvang voor kinderen die het thuis niet makkelijk hebben. Sommigen komen met hun moeder, maar de meesten worden met een busje opgehaald bij de scholen in de buurt. Ze krijgen vandaag soep. goed gevuld, dus dan zit je weer even vol. Marie is negen, vrolijke roze kleren aan, maar ze kijkt een beetje boos. En ze komt hier elke dag, toch? Wij ja. ze immer zo'n blöde arbeid, die is niet daar waar ik geen kinderen in durven. Wat maakt ze dan voor een arbeid? Nou, daar waar man bier drinken, zo'n controller spelen en zo. Ja, zegt ze, want als ik hier vandaan kom, dan is mijn moeder nog steeds niet thuis. Die werkt op een plek waar geen kinderen mogen komen, dus daar kan ik ook niet heen. Waar ze dan werkt, ja, waar iedereen bier drinkt en met gokautomaten speelt. Maar nou, dan weet je het wel. En de rest van de familie? Mijn vader kent mijn halfzus en ik niet. Maar wanneer ik in die disco ga in de veren met mijn vader, dan zie ik mijn halfzus. En dan ga ik ook naar mijn richting papa heel kort naar huis. Ik heb een zus en ook nog een halfzus. Maar die zie ik alleen als ik met mijn zus meega naar de disco in de vakantie. En dan ga ik soms nog even mee naar het huis van mijn echte vader. Dan zie ik die ook nog even. Wat een toestand. En dat op je negende. De kinderen kunnen hier met hun eltern kostenlos middagessen. Ze erhalten schulaufgaben, ze kunnen sport treiben. We versuchen hun talenten te vinden. We zijn inderdaad voor viele kinderen de laatste halt. De kinderen kunnen hier eten, de ouders ook als ze willen. en Ze kunnen spelen. We helpen ze ook met huiswerk. Wolfgang Buscher is een van de leiders van de Arsje. Hij vindt het prachtig als er belangstelling is, zoals voor ons, journalisten. Dan horen de mensen tenminste hoe het eraan toe gaat bij die mensen die arm zijn. Ja, en Dat geld is ook niet het enige probleem. We maken de ervaring dat. wanneer eltern jarenlang op transferleistingen angewiesen zijn. dan geven ze zich een stukje weg af. Dat heißt, de gezellschaft. erkent ze niet aan. ze gibt ihnen geen job. Mensen die heel lang van een uitkering leven. gaan zichzelf verwaarlozen. Ze geven zichzelf een beetje op. Als de maatschappij het toch niet nodig heeft. dan zorgen ze ook niet meer goed voor zichzelf. Hier krijgen de kinderen in ieder geval aandacht. Naast een paar beroepspedagogen werkt er een heel legertje vrijwilligers om de kinderen te begeleiden met de activiteiten. Marie die speelt graag buiten, maar ze hoopt dat het thuis ook weer een keer beter zal gaan. Nou, mijn stiefpapa loopt me dus. Ik denk dat ze voor mijn mama, mama Polly gaat is, is dat wel niet. Maar jij hebt al en de arbeid. Je moet niet met mijn moeder omheen. mijn stiefvader, mijn nieuwe vader, die moet ook maar eens gaan werken. Die denkt dat hij de bodyguard van mijn moeder is, zegt ze. Maar dat zegt hij alleen maar om bij haar te kunnen zijn. Hij moet gewoon een baan gaan zoeken. Het vreemde is dat het probleem van die armoede snel groeit. Hier in Berlijn groeien steeds meer kinderen op in gezinnen die van de bijstand leven. Maar in de verkiezingscampagne speelt dat nauwelijks een rol. Hoe komt dat? De grootsteil der eltern hier zijn eltern die ook niet welen. Dat dat die eltern zijn niet gerade zeer politisch. En ze zijn voor die partijenlandschaft in Duitsland geen interessante. De die ouders van deze kinderen gaan ook niet stemmen, zegt Bücher. Dus ze zijn geen interessante doelgroep voor de politieke partijen. Hier in deze buurt gaat maar de helft. Van de mensen stemmen. Dus daar valt weinig te halen. En dus bemoeien de politici zich ook niet met ze. Mensen. Hier in deze kiez is die waalbeteiliging. Daar ligt die bij 50%. Dat was een bijdrage van Wouter Meijer. Alles over de Duitse verkiezingen vindt u trouwens op onze speciale website www.duitslandkiest.nl Elke zaterdag van 7 tot half negen. Het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. We gaan terug in de tijd na vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden ging namelijk de Lehman Brothers Bank fa failliet. Dat was het begin van de bankencrisis... en waarvan wij tot op de dag van vandaag de gevolgen ondervinden. Larry McDonald was handelaar bij de bankgigant. En verslaggever Roel Pauw sprak met hem. Hey yo, green is Now they should read the American name. investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy. Oh, terrible death. It's like a massive earthquake. Last year, the bank was worth $41 billion, but in 12 months, its share price has plunged by 93%. The Dow is expected to open down 300 points this morning. Liars, consumers, banks and traders all became liars. And I was a trader there on the, on the trading floor. Larry McDonald was handelaar bij Lehman Brothers. toughest was Het waren zware tijden toen de bank in volle vaart op die ijsberg van ongedekte cheques voer. Uh, the firm hit the iceberg at 150 miles an hour. Niet met 15 mijl per uur, nee met 150 mijl per uur. McDonald's neemt zichzelf niks kwalijk. Hij was maar één van de 25.000 werknemers bij de bank. Maar ook al was hij zelf niet belangrijk genoeg, hij hoorde wel bij een soort rebellenclub die het management van de bank meermalen heeft gewaarschuwd. Die critici werden er vervolgens één voor één uitgewerkt. In het voorjaar van 2008 had hij de rampenbank al verlaten. Maar hij had wel een pensioen in aandelen liemen. De man die hem en de rest van de wereld deze ellende heeft aangedaan... heeft hij nog één keer teruggezien. Ik iemand van de straat en van een Richard voelt, geniet van zijn pensioen. Met het vermogen en de villa's die hij nog had weten veilig te stellen. En waarom zou hij ook al te kritisch zijn op zijn oude baas? McDonald profiteert zelf in feite ook nog steeds van het grootste faillissement uit de Amerikaanse geschiedenis. Hij schreef er een boek over. Mijn boek is nu in twaalf talen. En hij reist nu de wereld rond. heb gesproken in Oslo, South Africa, Sydney, Australia, all over the world. Om te waarschuwen voor de volgende crisis, de Chinese economische bubbel die op barsten staat. The United States banking system is very, very healthy relative to other parts of the world. The next financial crisis will come from China, not from the United States. Let this be a lesson on how to get ahead. Yeah, that's right. Greed is good. That's how I feel. do you hear know what is. Greed is good, yeah. van Lehman Brothers. Zo heet de zanger. We gaan er verder over praten over die val van de Lehman Bank... met hoogleraar Economie Lex Hoogduin. Werkte in 2008 bij Robeco als hoofdeconoom En later werd hij directeur bij de Nederlandse Bank. Goedemorgen. Goedemorgen. U hield uh, al die ontwikkelingen uh, scherp in de gaten. Wat dacht u op het moment dat Lehman omviel? Nou, uh, eigenlijk in de aanloop uh, naar Lehman... Uh... Was, was ik heel erg bezig met de vraag van gaat ga de financiële crisis, die eigenlijk al begonnen was uh, in augustus 2007, dus een, ja. een jaar eerder, hoe, hoe hard gaat dat nou doorwerken op de reële economie, op de groei en de werkgelegenheid? En ik, ik was tot, tot uh, zeg maar de val van Liemen, uh, had, had ik hoop en ook wel een beetje de verwachting dat we er uh, zonder een echte recessie zouden, uh, zouden kunnen ...afkomen, dat we er met de kleerschuren af zouden kunnen, kunnen komen. Toen, toen Lehman failliet ging, toen uh, veranderde dat heel snel. Toen zag je in de statistieken die je kreeg over de economie... ...ja, iets wat ik nog nooit eerder heb uh, gezien. Echte, die gingen loodrecht lood omlaag. En uh, ja, toen, toen kon je uh, een grote storm zien aankomen. Je wist niet precies hoe, hoe zwaar die was, maar dat dat uh, zwaar zou zijn... ...was toen wel duidelijk. Maar ja. daarvoor was dat voor mij uh, niet zo duidelijk. Nee, maar dat is dus echt een, een markeringsmoment. Ja. Op dat moment zag je van, nu gaat het toch echt gebeuren. Het ja, je zag, je zakt in elkaar. Je zag het, je zag het een, niet, niet zeg maar op de maandag uh, zelf al uh, gebeuren. Omdat dat er enige tijd overheen gaat voordat je cijfers over de hele economie krijgt. Maar, zeg maar zeg een maand later was dat, was dat volstrekt duidelijk. Ja, en want achteraf gezien, he, met de wijsheid van nu zeggen we dan tegenwoordig zo mooi. Um, heeft het een enorme impact gehad? Ja. Ja, want uh, 5% de economie is nog nooit zo hard achteruit gekoggeld. Nee, en dat, uh, dat we, hè, zelfs, zelfs uh, de, de, de diepste recessie die wij daarvoor hadden gehad, na, na de oorlog moet ik zeggen, in 1980, was, uh, was lang, niet zo, uh, lang niet zo diep. Nee, en als we later de geschiedenisboekjes opmaken, hebben we het over 1929, maar dan hebben we het ook over de val van Lehman Bank. Ja, maar wel Lehman als, zeg maar, als een voorbeeld, een symbool van de crisis die natuurlijk veel breder was. Lehman was Het symbool was een lont in het kruidvat. Als Lehman het niet was geweest was het vermoedelijk wel ergens anders gebeurd. Want Ontwikkelingen waren gewoon doorgeschoten in de, in de ontwikkelde wereld, wereldwijd in financiële markten. Het was onontkoombaar, zegt u eigenlijk? gegeven waar we te, he, zeg maar in 2007 stonden, was het, uh, was het onontkoombaar. En daarna hebben we natuurlijk geprobeerd lessen uh, te trekken... en te leren van wat er allemaal is gebeurd. Er zijn heel wat onderzoekscommissies uh, uh, langsgekomen. Um, Nederland bijvoorbeeld, he, de commissie uh, De Wit. Uh, zijn we een beetje gezond? Hebben we het goed gesaneerd? Uh, ik denk dat het antwoord is half-half. Uh, wat mij betreft, als ik terugkijk, dan is het glas uh, is half vol. Uh, er is vooruitgang uh, geboekt. We hebben het allerergste uh, weten te voorkomen: een totale ineenstorting. Banken, als ik het even tot Nederland uh, beperk, heb, hebben nu grotere buffers dan. Uh dan voor de crisis, uh, maar... En, en er is binnen de banken echt, echt wel wat uh, gebeurd... In, in termen van, van herstructurering... Uh, over, overschakeling op andere bedrijfsmodellen... maar daar staat een heleboel tegenover... dat zegt van ja, maar we zijn, we zijn er nog niet. Uh, buffers van banken moeten, moeten groteren. De Nederlandse economie uh, is het afgelopen jaar weer, uh, weer verder gekrompen. Uh, werkloosheid loopt, uh, loopt, loopt nog op. De overheidsschulden uh, uh, zijn nog te hoog. De korten zijn nog te... Te hoog. En ja, en zo kun je nog wel een, een rijtje dingen opnoemen die aangeven dat we er nog niet zijn. Nee, maar Larry McDonald, die we net hoorden, die handelaar bij uh, destijds Lehman Brothers Bank, die zegt ja, misschien lopen we wel de grootste risico's in, uh, in China. Dat zou, dat zou kunnen, dat vind ik heel moeilijk uh, te overzien, omdat de, de, de cijfers daarover uh, vrij, vrij onduidelijk zijn. Maar het kan, uh, uh, het kan best zijn dat daar. Uh, op een gegeven moment ook uh, de, de crisis uh, uitbreekt. Ja, maar goed. Als je de glazen bol had, dan waren we allemaal uh, uh, gelukkig, zou ik dat nog zou zeggen. Dan zouden we misschien niet gelukkig zijn, dat zou het ook heel erg saai zijn, maar wel een <laughs> ja. stuk makkelijk genoeg op zich. Dat is ook alweer zo. Meneer Hoogduin, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is zes minuten voor half negen. We hadden al in Nederland de ge gehandicapte competitie, het G-voetbal. Maar sinds vandaag is er ook een heuse autistencompetitie. Autiste, autistische kinderen in de leeftijdsklasse van acht tot en met dertien jaar... die kunnen vanaf vandaag in de regio Zuid-Holland de krachten meten met andere ploegen. Peter Breedveld is coördinator van het autistenvoetbal. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een aparte competitie voor autistische kinderen? Want ze deden mee bij het G-voetbal een aantal. Van ons uh, bij het gevoetbal. En dat gaat op zich uh, best wel goed. Uh, alleen, ja, moet jij je voorstellen uh, dat iemand, uh, of nee, laat ik het anders zeggen, uh, dat die jongens, die zijn uh, wat dat betreft gewoon in principe normaal. Uh, ze hebben geen lichamelijke of een verstandelijke handicap. En dat is uh, met het gevoetbal wel. Ja, en dan is het lastig om met die jongens uh, samen te spelen? Uh, nou ja. De tweede partijen weten vaak niet wat er gaat gebeuren als, als, als er een jongen bij ons ja, dat die, uh, op achterstand komt in de wedstrijd. En dan gaat, ja, wilt hij wel eens van het veld aanlopen lopen of zulke dingen. Ja. Um, <coughs> kunnen de autisten niet gewoon meedoen aan de reguliere competitie? Uh, heb je hetzelfde geval. Uh, als ze dan in de wedstrijd achter, achterkomen of er gebeurt wat waar ze het niet mee eens zijn... Uh, hun, ja, wat dat betreft hebben ze een structuur. De regels zijn regels. En daar ja, kan gewoon niet over, over, over gepraat worden. Ja, en uh, een kenmerk van het voetballen is dat er wel regels zijn... maar dat er ongelooflijk veel over die regels gepraat wordt. Ja. En een autist die weet precies, of tenminste niet allemaal uiteraard... maar er zijn een hele hoop die precies de regels uit de hoofd weten. Ja. En als je dan de regels overtreedt, ja, dan zijn hun het daar niet mee eens... en dan krijg je hele discussies op het trof. Ja, dat is ook wel weer heel apart. Is er voldoende vraag eigenlijk naar een aparte uh, competitie? Moeten ze ver reizen? Uh, nu momenteel is dat uh, in de regio zuid holland uh, de, de, de competitie die vandaag van start gaat, dat zijn met een aantal clubs uit, uit deze regio, zeg maar. Dus dat is Bercoor, Roderijs TOVB, ASW, Wanningsveen, eh. Uh, kijk, uh, Slikkenweer, uh, AVW, uh, Lissen. Dus het, dat, dat is nog wel oh, een beetje te wapen. Het het maar is te doen. het moet niet, uh, ja. Soms gebeurt het wel eens dat we naar Katwijk moeten ofzo, ja. En dan is dat best wel ver. Ja, precies. Het zou goed zijn als er meer teams eigenlijk bij zouden, zouden ja. kunnen komen. Is het een proef of zegt u van nou, dit is een blijvertje? Dit is een blijvertje. Dit is een blijvertje. Ja, dit is echt een blijvertje. Wij gaan dadelijk straks in oktober een gesprek met de KVB aan. En dan hopen wij dat de KVB en ik zie dat wat dat betreft heel positief in... Dat gesprek, eh, ja. dat we dat straks onder de, KV, onder, het wind van de, onder de vlag van de KVB gaan doen. Meneer Breidsveld, ik wens u succes vandaag en bedankt voor het gesprek. Ik hoop het. Ik, het regent, maar ik hoop dat het dadelijk ah, wat droger wordt. En goed. dat het een leuke wedstrijd wordt. Ja, precies. Succes vandaag. Oké, okay, dank u wel. Hier op deze zender straks de Tros met Bas van Werven en Mieke van der Wij, En daarna een jubileumuitzending Tros Kamerbreed, 30 jaar. Gewoon om 11 uur, zo hoort het op de zaterdag. Magriet Vromans is al uh, aan de lijn. Magriet om te beginnen, uh, gefeliciteerd. Dankjewel en goeiemorgen. Een Ja, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Uh, wat gaan jullie doen? Hoe, waar bestaat het jubileum uit? Behalve taart en uh, feestelijkheden? <laughs> nou, taart en feestelijkheden natuurlijk. Maar we hebben een uh, feestelijke uitzending vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Um, en daar komen gasten. We hebben twee oud-kamervoorzitters aan tafel: Gerdy Verbeet en Frans Wijsglas. Hmm. En we hebben een soort van eregast: dat is Ed Nijpels. Uh, dat is niet voor niks. Hij was 30 jaar geleden op de eerste uitzending van Troskamerbreed was hij ook de gast. Hij was toen een uh, heel succesvolle fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. En we vinden het leuk en fijn dat hij er uh, deze keer ook weer bij is. Nou, dat zijn drie gasten die we uh, dus even speciaal uh, uh, zullen noemen. Maar we hebben ook heel veel politici in de zaal zitten... Europarlementariërs zijn er, ook Tweede Kamerleden zijn er. En we vinden het heel leuk dat er ook veel uh, politieke jongeren zijn. Dus dat zijn vertegenwoordigers van de ja. jongere politieke organisaties. En het publiek is er ook bij. Kortom, we hebben een, een volle zaal en een heel vol uur. Ik zou zeggen, als u niet in staat bent om er naartoe te gaan... dan moet de radio absoluut aanblijven om 11 uur. Magriet, samen met Kees Boman, trotskamerbreed... en uh, maken er een mooi feestje van. En op naar de volgende 30 jaar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 Kassa, onterechte bemiddelingskosten voor studentenwoningen. Bijvoorbeeld honderden euro's betalen als je zelf een kamer hebt gevonden. Mag een energiebedrijf je zomaar neerzetten als wanbetaler? En een spin vangen zonder hem dood te slaan, dat kan met een spinnenvanger. In Kassa een test, vanavond 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1.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 Zorginstelling Humanitas DMA heeft een interimbestuurder... voor een maand werk ruim 95.000 euro betaald. Een assistente die door hem was meegenomen kreeg 35.000 euro. Dat blijkt de declaratie die de Volkskrant in bezit heeft gekregen... via Publics. Het is de eerste onthulling via dit systeem... dat 15 media hebben opgezet voor anonieme klokkenluiders. De interimbestuurder zegt dat hij zijn tarief ruimschoots heeft terugverdiend... omdat hij al 1 miljoen euro aan overbodige kosten heeft weggesneden.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 PVV leider Wilders zegt in de Telegraaf dat de lastenverzwaringen van het kabinet Nederland kapot maken. Hij presenteert vandaag een pamflet met alternatieve plannen voor Nederland. Hierin herhaalt Wilders zijn pleidooi voor miljarden bezuinigingen op subsidies, ontwikkelingshulp en de Europese Unie. En dat zijn de hoofdpunten. Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig? Geef een nationale dinercheck van VVV, het lekkerste kerstpakket van Nederland.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Weij en Bas van Werven. Goedemorgen. Meer dan vier minuten over half negen al. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben... over het fenomeen verzuimpolitie. Had u daar wel eens van gehoord? Nou, Ton van der Ham en Manon Blaas van Zembla die weten er alles van. Ze maakten er twee uitzendingen over. Maar nu hebben ze ook een boek geschreven... waarin ze helemaal uit de doeken doen hoe dat tot stand gekomen is. En ze zijn er nog steeds niet mee klaar. Daarna aandacht voor de verkiezingen in Duitsland. Appeltje-eitje voor Angela. Het zou zomaar kunnen op haar sloffen voor de derde keer. Daarna voetballers die zelf niet eens meer mogen beslissen naar welke club ze gaan. Omdat investeringsmaatschappijen eigenlijk hen bezitten, min of meer. Ook een bizar verhaal. En dan de lange roep van de Orang-Oetang. Ook heel interessant. Om tien uur, ja. ja. Dan gaan we naar de cultuur Onoblom. Komt de boeken bespreken. Hij bespreekt onder andere Guus Kuijer, Vonne van der Meer en Thomas Blondeau. Nieuwe Nederlandse boeken. Veertig jaar geleden was de staatsgreep in uh, Chili, Pinochet. Daar besteden we aandacht aan en dat verbinden we aan de film Gloria. Die gaat over de generatie die toen jong was. En we hebben het ook nog over de restauratie van Who's Afraid Yellow and Blue. Daar was een hoop over te doen. Verfrollers en dergelijke moet u aan denken. En Amsterdam moet nu eindelijk met de billen bloot. Zometeen de strijd tegen piraterij op internet. Maar eerst gaan we shoppen. Nou, en hoe, want dat kan tegenwoordig voor weinig. Uh, tien jaar nadat er een begin werd gemaakt met de prijzenslag in de supermarkten... worden de messen nu opnieuw geslepen voor een hernieuwde prijzenoorlog. Deze week verlaagde Albert Heijn de prijzen van duizend aanmerkartikelen. En dat deden ze permanent. En gisterochtend beantwoordde Jumbo de oorlogsverklaring... met een reclamecampagne waarin de klant gewezen wordt... op de laagste vaste prijsgarantie. Ook als andere supermarkten hun vaste prijzen verlagen... zegt Jumbo, zijn we altijd goedkoper. Over die nieuwe supermarktoorlog en of dat de manier is... om je klanten binnen te krijgen en te houden... praten we hier met supermarktdeskundige Paul Moors. Meneer Moors, goedemorgen. goedemorgen. Ja, Na tien jaar weer een nieuwe prijsoorlog. Waarom nu? Waarom ineens? Hoe komt deze oorlog tot stand? Ja, het is een uh, hele interessante oorlog. En uh, ik zou bijna willen zeggen, uh, als je een uh, goed krijgsheer bent... kies je altijd de juiste vijand. Uh, en dat vind ik nou het interessante. Want wie kiest uh, Albert Heijn als vijand? Lidl. Nou, hey. Die hebben daar in Duitsland echt helemaal dubbel gelegen van het lachen. Daar hebben ze zuurstof bij moeten halen om die mensen weer overeind te krijgen. Want die kwamen niet meer bij. Wat? Nou ja, Lidl is natuurlijk een bedrijf dat heeft 1500 artikelen. Eh, met een omloopsnelheid die gigantisch is. Ja. Eh, überhaupt weinig aanmerken tot geen aanmerken. Nee, geen aanmerken. Terwijl ja. Albert Heijn natuurlijk vol op de aanmerken zit. Dus als Albert Heijn zegt, ik ga vol Lidl aanvallen. Ja, hoe dan? Waarmee dan? Dan hadden ze met Ah Basic moeten beginnen, het vroeger. Euroshopper, euro-shopper, ja. hadden ze dat al op moeten spelen. Maar de werkelijke vijand is, uh, is eerder Jumbo. En Jumbo sloeg gisteren natuurlijk even snoeihard terug... Uh, zoals het een Outlook past, uh, door te zeggen van... joh, wat uh, prijsverlagingen, dat doen wij dus permanent. Precies. Dus Jumbo laat niet over zich heen lopen. Maar no. als, als u zegt, het is heel idioot om uh, Lidl als vijand te kiezen... heeft u dan een verklaring voor dat Albert Heijn dat dan toch zo gedaan heeft? Ja, ik denk dat uh, dit ook te maken heeft met het feit... dat ze dat niet rechtstreeks willen aankomen. Als je, kijk, als je iets bij Lidl aankondigt, nou ja, Allah. Maar als je Jumbo gaat noemen... Kijk, zo'n Jumbo ja. heeft inmiddels 22% marktaandeel. Ja. Dat zijn hele grote jongens aan het worden. En wat Albert Heijn eh, in het achterhoofd heeft is... laten we nou de lucht eens even uit de longen zuigen... bij onze vrienden van Jumbo. Want die zijn heel druk bezig met die ombouw hè, van die c winkels. kost heel veel geld. Dus eh, als we nou die druk eens eventjes erop zetten... die prijzen wat naar beneden duwen... Dus Jumbo dan wordt het leven moeilijk. Precies. Maar... Maar Jumbo gaat niet omvallen hoor, dat zal ik je vertellen. Nee, nee? het is niet voor niks Wel, nee. een olifant... Ja, precies. Het is niet voor niks een olifant. Die krijg je nergens <laughs> bang mee. En zeker niet met deze muis. Ja, meneer Frits van Deerde, nee, die De zelf ook een nou, benadering. Nou um, um, eventjes naar, naar, naar Aldi en Lidl. Want die bedrijfsmodellen. Inderdaad, B-merken, goedkoop. Hè, dat zijn daar de absolute merkkarakteristieken. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat ze daarmee willen concurreren. Dan, dan declasseer je je als Albert Heijn, toch? Wat altijd een tent ja. was waar je de A-merken kwam. Ja, nou ja, Albert Heijn is de laatste jaren. Kijk, het grappige is dat uh, als je naar de supermarktwereld Kijkt, dan zie je alles heel dicht bij elkaar kruipen. He, dus zelfs de wat kleinere formules, Wij uh, bijvoorbeeld een koop. Uh, die zie je werkelijk met fantastische winkels uh, in Nederland bezig zijn. Mm -hmm. en, nou, die zijn overigens helemaal niet bang voor die, uh, voor die oorlog van uh, Albert Heijn, want dat kunnen ze makkelijk aan. Maar je ziet de hele wereld dichter bij elkaar kruipen. Ja. En Albert Heijn is de laatste jaren gewoon vergeten om de vernieuwing in te zetten. Mm. En dat is eigenlijk uh, heel erg jammer. Dus waar ze vroeger de koppositie in de markt hadden, ja. was, zijn ze die inmiddels al kwijt. Een beetje de arrogantie van de grote Albert Heijn. Die ze nou ja, het is natuurlijk altijd lastig als je groot bent... en sterk en machtig ja. eh, om af en toe weer eens even naar jezelf te kijken... Mm -hmm. en te zeggen van, hoe zit het? Even... En die Harry, sorry Bas, ja. maar ik wou weten of Harry Piekema hier nog een rol in speelt. Wie? Nou, Harry Piekema is er vooral... dat is de sympathieke man met reclame. Die, die reclaampjes filmpjes ja. doet. Dus eh, dat heeft Albert Heijn na 2003 ingezet... Hè, omdat Albert Heijn toen juist die arrogantie heel ja. groot was. Toen waren, was er ook die grote fraude, hè, boekhoudfraude... Uh, Albert Heijn was 15% te, te duur in de markt. Dus ze moesten sympathieker overkomen. En toen is Harry ingezet. En dat is een gouden marketingzet geweest. Dat heeft Albert Heijn ongelooflijk veel geholpen. En het heeft ze ook geholpen om het marktaandeel... dik richting de 34% te brengen. Dus wat dat betreft heeft Albert Heijn het de afgelopen jaren goed, goed gedaan. gedaan maar, ja. maar Albert Heijn moet veel meer weer zijn eigen weg zoeken. Zijn eigen voorsprong nemen. En zorgen dat hij afstand neemt van de andere partijen. En dat gebeurt veel en veel te weinig. Want okay. zo'n piekema past eigenlijk meer bij de Lidl... Nee, zo'n piek maar uh, die Harry is juist wel sympathiek. Het, het laat, kijk, een hele hoop mensen begonnen ook te klagen over... er is te veel blauw in de straten. En daar heeft Harry ook bij geholpen... om het sympathie bij Albert Heijn weer terug te krijgen. Dus mm -hmm. ik kan me voorstellen dat, uh, dat ze Harry niet zomaar 1, 2, 3 los zullen, zullen laten. Nee. Hoor. Nee. Even naar de, uh, degenen die hier het, het, het meeste last van hebben... en het meeste winst bij hebben. Winst ligt bij de consument, kan ik me voorstellen... want je ja. krijgt een gouden boodschappenkar met heel veel voor veel minder... Maar wie betaalt dit? Want het zijn de toeleveranciers. He. De, ja. de unilevers van deze wereld. Die worden echt onder druk gezet nu. Ja, het, uh, nou ja ik zat gisteren ook bij een aanmerkingfabrikant. Daar was ik aan het uh, werk En uh, ja, daar hoorde je natuurlijk de, die de joh, verhalen ook weg, al. Ja. Ja. En uh, wat de, de twee slachtoffers zijn inderdaad. Dat begint eigenlijk met medewerkers. Uh -huh. Want je zult zien dat ze in die winkels nog verder gaan snijden. Nog harder gaan saneren. Dus die hebben de pech. En inderdaad, de, de hele keten. Tot en met de boeren aan toe zullen hier pijn van gaan voelen. Dus je vraagt je ook af, die consolidatie in Nederland slaat die niet door? Ja. En, en zijn we uiteindelijk niet met ons verkeerde werk bezig? Daar kunnen we af en toe wel eens vraagtekens bij zetten. Hoe gaat het in landen om ons heen? Hebben we daar nou ook van die prijzoorlogen? Of is daar wel een beetje uitgedrukt? Nee, veel minder. Maar dat komt omdat de, de druk van de supermarkten... Wij hebben zo verschrikkelijk veel supermarkten. We hebben 4,500 supermarkten in dit kleine landje. Ja, is dat een grote dichtheid? Als je vergelijkt ja, dat is een enorme moment. dichtheid. Ja? Uh, wij stappen de deur uit en we, en we lopen je al tegen de supermarkten aan. het over een supermarkt. Uh, dus je ja. moet oppassen waar je loopt in Nederland. Ja. Uh, zal ik wel zeggen. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, uh, zijn we wel erg verwend. En vandaar mm -hmm. ook dat je die hele heftige concurrentie ziet... Ja. Uh, ja, maar als je, als je, als je dit, nu, dit effect zegt, een beetje, wat je net schetst, Paul, is, is dat je de hele keten tot en met de boeren toe hier, hier pijn van gaan krijgen. Dan is dat toch gewoon eigenlijk een heel slecht economisch principe wat we hier zien, zo'n prijsoorlog. Ja, nou ja, dus dat is het lastige. Het, het weegt weer op tegen de bestedingskansen uh, voor de burgers. Ja. Dus dat is dan, dan wel weer een positieve. Ja. Maar ik ben het ermee eens. Als aan de achterkant mensen gaan omvallen... en we hebben de laatste tijd ook bij Albert Heijn... Uh, de nodige klachten van boeren gehad. Hè, en daar moet je wel zuinig op zijn. Ja. Want uh, ja, dat is natuurlijk belangrijk in de hele logistieke keten. In ja. de supply chain om dat in orde te ja. hebben. Nou, wil je ook één als, als supermarkt hè, met zo'n prijsoorlog klanten verdienen. Dat is, uh, is dit dan een manier, zo'n prijsoorlog? Nee, ik vind dit. Ik vind dit uh, marketing van uh, Lauloene. Ik, ik, ik vind dit helemaal niet uh, passen bij Albert Heijn. Ik vind het ook eigenlijk nergens uh, voor nodig. Uh, ik u vind dat ze hier echt een beetje een uitgeleider maken. Ja, u, u vindt dit uh, achterhaald fenomeen eigenlijk, hè, zo'n prijzenoorlog. Ja. Ze hadden beter uw boek Dienstbaarheid. Is het een nieuwe goud goed kunnen lezen? Dienstbaar zijn is een nieuwe <lacht> goud. Ja, dat hadden ze veel beter kunnen lezen. <lacht> Want ik denk dat daar juist veel meer escape in Nederland in zit. He? Want we leven in een land waar de horkerigheid inmiddels... Uh, uh, uh, zo enorm groot is geworden... dat we gewoon een afkeer hebben van veel restaurants... van veel horeca uh, en noem maar op. En bedrijven verliezen zo'n 18% van hun omzet... dus ook supermarkten... door het feit dat klanten ontevreden zijn. Hmm. 18%! Dan lopen we met z'n allen ons druk te maken... over uh, de moeilijke economie... en hoe uh, kunnen we meer business draaien? Terwijl als je je klant eens goed behandelt... als je daar zo over nadenkt, maar dan kun je stappen zijn, zetten. Waar zijn ze dan zo ontevreden over... Nou, wat, uh, wat uh, klanten vooral merken, is het gebrek aan interesse, bijvoorbeeld in winkels. He, als je een winkel nog wil overleven, dan zul je mensen in de winkel moeten hebben die je zien staan, die naar je toe komen, die je helpen, die je informatie geven. Hoe kan het zijn dat 55% van de mensen meer weten over het product in de winkel dan degene die in de winkel staat zelf, nou, dat kan geef, natuurlijk geef niet waar zijn. Antwoord? Wat zeg je? Geeft u zelf eens antwoord op die vraag? Hoe kan het zijn dat de, dat de klanten meer weten dan? De nou, personen? dat is gewoon een totale desinteresse eigenlijk binnen de winkels. Dus wat ja, er gebeurt is, er wordt te veel op de kosten gelet, ja. te goedkoop personeel ingezet. If you pay peanuts, you get monkeys. That's you get wrong, monkeys. Ja. Dat is precies wat er ontstaat. En bedrijven zouden dus hier veel meer aandacht aan moeten besteden. Ja. Nou, dat zeg ik ook in mijn boek. Hè. Ik geef acht stappen om naar betoveren toe te gaan. En wat bijvoorbeeld bedrijven mee moeten beginnen. Dat is zo ja. mooie bij Jumbo is het hogere doel. Definiëren. Het hogere doel van de Jumbo is: wij willen het leven van alle dag verrijken. Kijk, als je dat nou als hoger doel hebt, ja, daar nou, ga je een soort voor stuk voor. Ja, maar daar kom je voor ook zo'n zo, zo gele, zo gele inpakker tegen die uh, niet naar je kijkt. En als je vraagt: van waar staat de mayonaise? zit? Geen idee. Ik wou het ook horen als een winkel zegt dat hij mijn leven wil verrijken. Denk ik, kom op, zeg. Nou ja, ik spullen kopen in die winkel. Jumbo doet het natuurlijk letterlijk. Want door goedkoper. Kijk, zij leveren een paradox. Toch hoge service voor een supermarkt. Tegen een hele scherpe prijs. En dat zetten ze wel degelijk heel concreet neer. Dat kun je ook in alle prijsmetingen zien. Dus die maken dat dan ook waar. Dus in die zin verrijk ik ook je leven. Zo redeneert Jumbo. Maar zou je dan inderdaad, als je dit doorredeneert. Uh, uh, uh, mensen moeten hebben die naar je toe komen... als je met je karretje binnenkomt met Albert Heijn. Die komen helpen met inkopen doen. Nou ja, je zou e e eigenlijk zoals bijvoorbeeld... Moet het Amerikaanse denken, systeem. <laughs> Bij een Walmart staat bijvoorbeeld een greeter. Dat is zo verschrikkelijk. Nou, dat is een man ah, met een, op een, een enorme grote <laughs> oh no. smal. En ja. dat is zo verschrikkelijk nou, dat, grappig als je binnenkomt. Dat ja. is toch verschrikkelijk. Dat willen wij hier helemaal niet. Dat is niet. Ja, ja, maar de greeter. Verrekt dat mijn leven nou, dacht het niet hoor. Zo'n betaalde smile, meneer. Dat is een heel serieuze rol die, die uh, dat soort mensen hebben. Maar je kunt ook verder denken uh, aan bijvoorbeeld de slager... die weer eens terug zou kunnen komen. Hm. Of je kunt aan mensen denken die helpen met inpakken. of Je kunt aan zoveel ah, okay, de, dingen het denken het om, uh, om daarmee bezig te zijn. En dat geldt niet alleen voor supermarkten. Maar dat geldt zeker ook voor winkels. En dat geldt zeker ook voor het hm. bedrijfsleven. Banken, even terugkomend op de hoge doel... als die een hoger doel hadden gehad... waren er nooit woekerpolissen verkocht. Hm. Dus dat hoge doel is een van die belangrijke stappen die je moet hebben. Oké, okay. nou, uh, Definiëren. Nou heeft Jumbo, heb je net gezegd... Jumbo heeft dat doel, even afronden. we hadden het over de prijsoorlog. Wie gaat winnen hier uiteindelijk? Ja, ik vrees dat hier eerlijk gezegd alleen de consument gaat winnen. Ja. Uh, want ja. dit is echt... Ja, ik zou bijna zeggen, joh, maak het geld aan mij over... want ik ben er echt heel erg blij mee. Mm -hmm. uh, maar ik vind dit gewoon totaal geld weggooien. Dit is een uh, vrij zinloze actie. Ik denk dat het spectrum in de markt niet gaat veranderen. Alle supermarkten gaan gewoon mee... En de situatie blijft zoals het was. Want mensen zijn toch ook trouw aan hun eigen supermarkt vaak, hè? Ze zijn in zekere zin ook vrij trouw aan een supermarkt. Hoewel het wisselen, hè, uh, dus uh, tegenwoordig wat groter is. Hè, want mensen inderdaad, en Albert Heijn mensen komen... tegenwoordig ook bij de Lidl of bij de Aldi of bij de Jumbo. Hè, vroeger wilde je bij de Aldi nog niet doodgevonden worden. <laughs> dat is tegenwoordig al heel erg anders. Daar dat vinden mensen wel spannend van zie mij is. Uh, ik ben slim, ik ben handig, ik let op mijn geld. Zo stond en, dus ik niet zo lang geleden naast een keurige mevrouw... die. Uh... Bel, werd gebeld in de Aldi en zei... nee, ik sta even bij de Appie. <laughs> ze gilderde, nee, ze staat bij de Aldi. Ik ja, had geen vrienden mee, maar het werkt wel. Hartelijk dank, uh, retaildeskundige Paul... voor ja, de aanleiding van de nieuwe prijsoorlog... die is losgebarsten tussen supermarkten en van zijn hand. Verscheen ja. ondanks het boek Dienstbaar Zijn is het nieuwe goud. Acht stappen om uw klant te verdienen. en uitgaven van retaildenkers. Ja, films en televisieseries downloaden van internet is even illegaal als populair. En nee blijft dat ondanks dat. Ja, het is dat... legaal hoor. Is het legaal? Ja. Oh. Downloaden, downloaden is gewoon legaal in Nederland. Daarom betalen we, zeg maar, als je nu een, een, een, een telefoon koopt, betaal je de downloadbelasting. Zal ik de rest van de introductie toch nog ja, maar sorry. voorlezen? Ja. Weet je, bij dit onderwerp sta ik altijd meteen in de min... want ik weet er gewoon niet genoeg van. Ik lees gewoon iets op wat kennelijk niet klopt, maar goed, het is dus legaal. Nou, in ieder geval, u hebt al begrepen waar het, waar het, het komende onderwerp over gaat. Uh, ik ga nog even zeggen uh, dat er wel een aanleiding is... omdat uh, je hebt namelijk de stichting Brein... en, en die uh, wilde het echte van producenten beschermen. Dat klopt wel, hè? Ja, ja, dat is het besticht, uh, de beschermen van de rechten van de entertainmentindustrie in Nederland. Ja, precies. En volgende week uh, speelt een hoger beroep tegen een aantal internetproviders... die na herhaalde aanmaningen van Brein weigeren om downloadsites te sluiten. Ja, klopt ook nog steeds? Ja. ja. Oké, okay. maar de vraag is of die zaak met de komst van Netflix... die voor een maandelijks vast bedrag films en series aanbiedt... niet mosterd naar de maaltijd is. Goed, Dirk... Laat je licht er eens over schijnen. Dirk po, is van de Piratenpartij. Even voor degenen de die oh ja, niet kennen. Ja. Onze eigen Piraten. Sorry, sorry dat je zo van je Apple nee, op maar daar moet ik eventjes op induiken. Nee, nee, is, het is toch zelfs, <laughs> erg. Inzet is Pirate Bay. Hè? Dat is, een, dat is ja. een website. Daar kan je uh, ja, aanloggen. En daar kan je de allernieuwste films. die, kan je, die mensen uh, achteraf in bioscoopzaaltjes zelf met hun videocamera gedraaid hebben. Ja. die kan je daar downloaden. Ja. Dat is toch stik illegaal? Ja, maar nee, nee dat is niet illegaal. Je kan, je kan in Nederland kan je gewoon downloaden uit de illegale bron. Mm -hmm. Je mag niet uploaden. Je mag niet, je, mag zelf niet die, je mag niet zelf in die bioscoop gaan zitten maar, om dat videootje te maken. Mahalemel. Maar als iemand zo gek is geweest om dat te doen, dan mag jij dat doen. Wat speelt er nou precies tussen die stichting Brein en het Pirate Bay? Kun je dat nou, duidelijk maken? Ja, Waar dat eigenlijk op neerkomt is dat uh, alle nieuwe artiesten tegenwoordig... Mm -hmm. die, die gaan niet meer naar platenmaatschappijen. Die gooien muziek op, uh, op, op de Pirate Bay, op YouTube. Uh, en die vinden op zo'n manier vinden ze hun publiek. En Dat betekent dat de, uh, de, de platenmaatschappijen heel erg veel klanten aan het verliezen zijn. Ja. Nou, de enige manier om die terug te krijgen... is om die klanten weer te, te dwingen... die artiesten weer te dwingen om terug te gaan... naar de platenmaatschappijen zoals vroeger. Hm. En hoe kan je dat doen? Door alle alternatieve routes naar het publiek af te snijden. En dat is waar feitelijk de, de entertainmentindustrie mee bezig is. Ja. Het is een concurrentieslag... Tussen de nieuwe artiesten en de, de, de, de Julio Iglesias. Van deze maar wacht wereld. eens even, je hebt toch dat Spotify. Ja. En daar betaal je gewoon een vast bedrag per maand. En dat kun je dus muziek, uh, dan kun je naar muziek luisteren. Ja. Uh -huh. nou, dat is dan toch een manier om het op te lossen. Ja, maar Spotify. Nou inderdaad, Spotify is het dat enige. Spotify en iTunes zijn de enige uh, maatregelen geweest in Nederland die piraterij hebben doen verminderen. Sinds de kom van Spotify en iTunes is piraterij met uh, van mensen die ze maar downloaden... is van 1 derde teruggelopen naar 1 vierde. Dat is wat, wat, wat het effect is. Dat, is. dat is een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam begin dit jaar. Dat, dat is het enige wat het effect heeft gehad. Mm -hmm. Maar goed, net een Ja, sorry. En zoiets hè, dat wilden ze dan ook met de film doen: hè? Dat Netflix. Netflix, ja. Nou, oké, okay, dan ook. Je, bepaalt, je betaalt een bepaald bedrag en dan mag je dus films kijken. Op die ja, manier kunnen die films dan gefinancierd worden. Nou ja, wat, wat is er dan nog te zeuren, zou je zeggen? Um, en dan gaat het toch allemaal goed? Nou, nou dat, dat denk ik ook. Ik bedoel, ik, ik weet zeker dat, dat één week Netflix doet meer tegen uh, illegaal downloaden in Nederland dan, uh, dan tien jaar brein. Wat het probleem is met mensen die downloaden, ze downloaden geen dingen die ze, uh, die, ze, uh, die, ze, die ze willen hebben, maar die ze niet kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld, de meest populaire downloads zijn de nieuwste series uit Amerika. Ja. Die daar al te zien zijn ja. en die in Nederland nog niet te zien zijn. Ja. Ja, iedereen ziet op Facebook van, nou, zo'n gave aflevering, ja, ga je dan een jaar wachten. Ja, maar daar zit toch een heel business model achter. Zit iedereen zit er geld aan te verdienen, want zo'n serie komt op televisie, er komen commercials omheen, daar wordt, daar wordt geld aan verdiend. En dan zit er ondertussen zit Joop de Vries in de Almere, die zit dat stiekem te downloaden. Dat willen we. We toch niet? We ja. willen toch de economie beschermen? Uh, ja, maar dat businessmodel, dat ja. kan je toch niet voor altijd overeind houden? Wij hebben nu toch ook geen businessmodellen meer van, van mensen die, uh, die met paardenwagens rondrijden. Op een gegeven moment wordt je businessmodel ingehaald door de tijd. Ja, en dan, dan, dan, dan moet er... je ofwel innoveren. Nou, mm -hmm. dat is wat Netflix aan het en doen maar is. En we hebben altijd ook bij innovaties altijd geleerd dat we moeten betalen voor iets wat uh, geïnnoveerd raakt. En we zijn een beetje kwijt het idee dat er een internet is. Een soort com commune waar we alles maar op mogen. Rechteloos en, en regelloos. En dan mag het ook niks kosten. Ja, dat is eigenlijk iets... daar moeten wij als consument gewoon een beetje gaan wennen, Dirk, toch? Ja, maar wie, wat, wat is nou belangrijker? De consumenten die met z'n allen met elkaar in contact zijn... en zeggen, dit is een goede serie, die moet je mm -hmm. zien. Of een, uh, een, een, een, een videobaas die op een gegeven moment zegt... nee, die mag je nog niet zien... want wij moeten daar eerst nog uh, ja, uh, als advertenties markt, omheen gaan zetten... en dit te doen en dat te doen. Nee, het idee van juist van zo'n Netflix en net van zo'n HBO... is dat ze op die manier er toch geld aan kunnen verdienen... Mm -hmm. maar dat het voor de consument veel makkelijker is... om het binnen te halen. Ja. En ik, ik weet zeker... dat, dat als het... het, het, het iTunes-Spotify-effect, als je dat ziet... dat zometeen misschien nog maar... Uh, één op de... één op de tien mensen ja. af en toe wat... Ga, dan gaat de, het we ook niet de realiteit, want heel mooi... met Netflix maakt bijvoorbeeld een eigen serie, heel bekend... House of Cards, ja. alleen door hen gemaakt. En het wordt dus bij elkaar gebracht. de gelden daarvoor door mensen die aangesloten nou, zijn op Netflix. Het, dat is dat dus is het, het nieuwe, nieuwe businessmodel. Precies. Maar goed, oké, okay, dan hebben we dus die, die kwestie. He, je hebt Access for All, die zegt... Ik ga die downloadsite Paribay niet blokkeren, dat weiger ik. Ja. En die, heb, die staan dus nu lijnrecht... Maar dat deden alle Nederlandse providers. Ja. Wat? Die, die alle hebben, Nederlandse providers hebben dat gezegd. Het is te gek voor woorden dat wij, dat wij een site die in Nederland niet, niks illegaals doet, die niet verboden is, dat wij die moeten censureren. Maar die stichting Brein, die zegt, jullie moeten dat wel doen. En die hebben daar nu een zaak tegen Exus ja, die, die hebben daar dus vorig jaar de eerste ronde gewonnen. Nou, inmiddels is bekend wat is, geworden. Ja, wat is die stichting Brein nog even? Dat is zeg maar de stichting die in Nederland de belangen van, van Disney en van Fox en van alle Amerikaanse grote entertainmentbedrijven behartigt. Okay. En die hebben dus de rechter vorig jaar weder te overtuigen... dat, we, dat het dat moest en dat het zou werken. Want zij zeiden, dit is het enige wat werkt... en uh, op een andere manier lukt het niet. God. Nou, Inmiddels is het dus duidelijk dat het niet werkt. Er wordt meer gedownload in Nederland. Alleen gaat het niet via, uh, via rechtstreeks via de Pirate Bay... maar via allemaal omwegen. Mm -hmm. Dus waar ik heel erg bang voor ben... is dat de brein de nee. donderdag niet gaat zeggen van... het werkt niet, dus we stoppen ermee... Maar dat ze zeggen, het werkt niet, want er zijn ook nog andere sites. Dus ze moeten het hele internet gaan dichtzetten. Hm. Uh, ja, goed, Er is dus een hoger beroep in die, in ja. die hele zaak. Ja. En hoe, hoe verwacht jij dat dat af gaat lopen? Um, nou, Ik denk eerst dat het donderdag uh, om half tien in Den Haag heel druk gaat zijn. Want er zijn heel veel mensen die dat interessant vinden. Ja. En um, hoe het af gaat lopen dat valt, hangt er helemaal vanaf van welke rechter je hebt. Heb je een rechter die ook regelmatig cursussen geeft aan mensen... hoe je piraterij moet bestrijden, dan wordt het lastig. Als je een rechter hebt die er heel objectief naar gaat kijken... dan denk ik dat hij niet anders kan zeggen dan... dit werkt niet en we stoppen ermee. Hoe ligt het in het buitenland? Ja, en, uh... Nederland is een van de weinige landen waar dit, dit gebeurt. Weet je, in, in, in Engeland en in Noord-Korea en in China en in Syrië wordt natuurlijk geblokkeerd. Maar de Pirate base bijna in de hele wereld... Je wel alle, te... alle rogsten in beetje. <laughs> heel slim, Dirk. Maar, maar ook zijn er ook nog normale landen om ons heen waar ja, het gebeurt. Engeland is, is, is dan zeg maar redelijk normaal. Maar, ja, een normaal land, maar die komen zometeen ook met, met een, een, een pornofilter. Hm. Dus daar zit sowieso ook... Die zit ook al heel erg op internetcensuur. Maar van de beschaafde wereld zijn er maar heel weinig landen uh, die het blokkeren. Ja, dan was Nelly Cruz ook nog in het nieuws met haar nieuwe telecomwetgeving, die ze wil ja. laten gelden voor heel Europa. Is dat een stap in de goede richting? Nee, absoluut. Niet. <laughs> nee, nee dat, uh, Nelly Cruz is, is zo slim. Die zegt van: Ik ga netneutraliteit Europa inbrengen. En dan brengt ze iets Europa in wat het tegenovergestelde is van netneutraliteit. Maar ze noemt het netneutraliteit. Wat is netneutraliteit? Leg eens even proberen. Uh, het heel snel netneutraliteit als het internet, als je dat zou vergelijken met een stopcontact, ja. als jij je vaatwasser van Sanusi inplucht, doet hij precies hetzelfde als je vaatwasser van, van Bouwknecht. Ja. Nou, netneutraliteit zou betekenen dat op het internet de ene vaatwasser het wel doet. En, en de andere vaart was er het niet. Dat is lastig. <laughs> en dat is heel lastig. Juist. En de, de, de fabrikant kan door te betalen, bepalen wie er wel en wie er niet doorheen mag. Hm. En dat betekent feitelijk dat we straks. Uh, dat als, als YouTube en Google, als die zeg maar het internet gaan sponsoren, dan is het eerste wat er dus gaat gebeuren, is dat er nooit meer een concurrent van YouTube of, of, of Google, Google gaat komen. Nee. En dat is zo gevaarlijk. Daarom heeft, zowel de, de directoraat Generaal van Handel in Europa heeft gezegd. dit is een doodsteek voor de innovatie als dit gaat gebeuren. Hm directoraat Justitie heeft gezegd van dit is levensgevaarlijk. Het gaat tegen in tegen Europese mensen. En waarom wil zij dat dan? Uh, we vermoeden dat ze dat het gewoon puur uh, lobbyistenbelangen zijn. Want haar ja, voorstel komt bijna één op één een overeen met een, een voorstel... wat lobbyisten een jaar geleden... Uh, dus heeft ze het niet begrepen? Ze begrijpt niet waar ze mee bezig is? Ze begrijpt verdomd goed waar ze mee bezig dus waarom is. Waarom doet ze dan? <laughs> ja, ik bedoel... Uh, voor haar is het ze heeft nog ze een inpakken. Een, er is maar ook nog een carrière na de Europese Unie. Nou, uh, dus uh, ik, ik, ik, zij weet verdomde goed waar ze mee bezig is. Wij laten ons met z'n allen nep als we niet uitkijken. En ze noemt dat netneutraliteit? Ja, het is, is gewoon net. Netneutraliteit. neutraliteit, nep, nep neutraliteit. Een nep neutraliteit, neutraliteit ja. volgens jou. Ja, dat is een ik, beetje... ik heb de, de redactie heb ik een, een URL gegeven van een filmpje ja. uh, dat heet Het Internet moet gaan. Die Internet Must Go. En daar staat, staat precies uitgelegd hoe dat nou werkt, netneutraliteit. Op een hele mooie manier en ook met een paar hele goede voorbeelden. Dus als mensen het echt willen weten, klik eventjes naar jullie site zo meteen. Naar nou, onze met site? Wel. Ja. Yes. ja. nieuwshow.nl is onze site. Goed, Dirk, we zijn weer bij. Het duizelt hem. Ik moet het allemaal nog even verwerken. Maar volgens mij is het wel helder geworden. Als je maar onthoudt dat downloaden gewoon legaal is. <lacht> <lacht> ah, Oké, okay, dat heb ik begrepen. Internetdeskundige en Dirk, ook. Ook. Dirk ja. Boot. Dat ging dus over Pirate Bay, Netflix ja. en Nelly Cruise ook nog. En over nep neutraliteit. Ja. Oké. Okay. Sport op radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. Ajax Backswollen. Wolle. Indraaiende de bal met de tweede paal. Mooi dan gaat hij erin. Ja. zit erin. Dan buurt, Herakles. De doekst wordt genomen, wordt hier gekocht. Had Vitesse. Vieten. Schieten kan die schiet dan. Hij doe heel langs de gaat dan liggen. En om kwart voor 9 twente, PSV. Schot blijft hangen. Dan heb ik de paal en de goal. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Q helpt telefonisch, online of bij u op de zaak. En zorg dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op kpn.com. KPN doet het gewoon. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Angela Giorgio op 24 september. De wereldberoemde operativa. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.